Uur. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Britse verkiezingen zijn gewonnen door Labour. Maar de radicaalrechtse anti-immigratiepartij Reform UK heeft het opvallend goed gedaan. Partijleider Nigel Farage heeft na zeven mislukte pogingen... voor het eerst een zetel in het lagerhuis gewonnen. Winnaar Labour krijgt waarschijnlijk een absolute meerderheid in het lagerhuis. En de leider van de partij, Keir Starmer, wordt de nieuwe premier. De opkomst bij de verkiezingen was historisch laag. 54% van de Britten ging naar de stembus. De vier grote steden gaan door met de plannen om dieselbusjes en vrachtwagens vanaf 1 januari te weren uit een deel van de binnensteden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zetten de plannen door en dat is tegen de koers van het kabinet in. Die wil juist onderzoeken hoe de invoering van de nieuwe regels kan worden uitgesteld. Hugo de Jonge baalt dat hij niet de nieuwe burgemeester van Rotterdam is geworden. In een bericht op X zegt hij het jammer te vinden... maar feliciteert ook Carola Schouten... die wel door de gemeenteraad van de stad is voorgedragen... als opvolger van Ahmed Abou Hugo de Jonge stak zijn ambities om burgemeester van Rotterdam te worden... de afgelopen tijd niet onder stoelen of banken. Eerder was hij al wethouder in de stad. De moties van wantrouwen die waren ingediend tegen de PVV-ministers Faber en Klever zijn door de Tweede Kamer verworpen. GroenLinks-PVDA had de moties ingediend vanwege eerdere uitspraken van de ministers over omvolking en hoofddoeken. 46 Kamerleden stemden voor de motie, 103 Kamerleden waren tegen. Oud-premier Rutte krijgt de hoogste onderscheiding in de orde van de Nederlandse leeuw. Koning Willem-Alexander heeft hem benoemd tot ridder Grootkruis vanwege zijn verdiensten voor het land. De ridder Grootkruis wordt maar zelden uitgereikt. Onder andere oud-premiers Ruud Lubbers en Willem Drees kregen hem ook. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land, maar in het noordoosten is de zon ook te zien. Later op de dag gaat het regenen. Het wordt 17 tot lokaal 20 graden.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 Too bad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 I like Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opkomst bij de Britse verkiezingen is historisch laag. 54% van de Britten ging naar de stembus. Labour, de partij van oppositieleider Keir Starmer, is de grootste partij geworden. De conservatieve partij van premier Rishi Schoenig verliest flink. Hugo de Jonge baalt dat hij niet de nieuwe burgemeester van Rotterdam is geworden. Dat schrijft hij in een bericht op X. Ook feliciteert hij Carola Schouten, die wel is voorgedragen als opvolger van Ahmed Abutaleb. Oud-premier Rutte krijgt de hoogste onderscheiding in de orde van de Nederlandse Leeuw. Koning Willem-Alexander heeft hem benoemd tot ridder Grootkruis vanwege zijn verdiensten voor het land. De ridder Grootkruis wordt maar zelden uitgereikt. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land. Maar in het noordoosten is de zon te zien. Later op de dag gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM! Ik doe Andare. Ci sono mare, ci sono colline che voglio rivedere, ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme, senza si morire ganano, un'emozione per sempre, momenti che No.